Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal De curatoren van de failliete DSB Bank Komen klanten met een acuut financieel probleem tegemoet Volgens curator Schimmelpenning zijn er 600 klanten Die de maandelijkse hypotheekaflossing niet meer kunnen betalen ze krijgen binnenkort een brief over de mogelijkheden voor een aangepaste betalingsregeling. Verder zeggen de curatoren dat ze alle binnengekomen klachten voor 1 april afgehandeld willen hebben. In oktober is er gesproken met zes verenigingen die namens gedupeerde DSB-klanten optreden. De curatoren hebben die organisaties verteld dat klachten alleen op individuele basis in behandeling worden genomen. Ook is de incasso-praktijk van de bank opnieuw tegen het licht gehouden... Volgens de curatoren van de DSB-bank is daaruit gebleken dat er geen regels worden overtreden. Het kabinet maakt bekend welke bedrijven zijn getroffen door q koorts Tot nu toe was er alleen een kaart met de zones waarin besmette bedrijven liggen. Maar op aandrang van de Tweede Kamer worden ook de namen openbaar. Hoe dat precies gaat gebeuren wordt nog onderzocht, zei minister Verburg in de Kamer. De Kamer plaatst wel kritische kanttekeningen bij de manier waarop het kabinet de q koorts bestrijdt... maar de meerderheid kan zich in grote lijnen wel in de aanpak vinden... PvdA en SP wilden een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het bestrijden van de ziekte, maar het kabinet ziet er niets in. Er komt later wel een evaluatie. Zwemster Monique Nijhuis is in Istanbul Europees kampioen geworden op de 50 meter schoolslag Korte Baan. Nijhuis zwom in de finale een nieuw Nederlands record. De Nederlandse mannenploeg eindigde op de 4 keer 50 meter wisselslag als vijfde. De Europese titel ging naar Rusland, dat een nieuw wereldrecord zwom.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 sleep Sleep on the chest boom, Neh, Neh, C F M. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead, go ahead. I to get into it, man, you know. Go ahead. Like a like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up. Gina! Punt 9. Zie ervan.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 ZANG met van Schandvoort.